De blauwe zaden. De vroegere astronaut Matt Melden vindt op zijn land een merkwaardige steen, die hem direct weer ontstolen wordt door mannen die zich de aanbidders van de blauwe god noemen. Met. Matt weet met hulp van zijn oude vriend Stevens en de inspecteur Connors de steen weer in handen te krijgen, waarbij nog twintig identieke stenen worden ontdekt. Zij nemen de leider van de secte gevangen. Maar zijn ondervraging door Connors levert niets op, zelfs niet nadat de archeoloog professor Marcus de tekst op de stenen heeft ontcijferd. Zouden de blauwe mannen hen toch te snel af zijn? Zo, en nou jij... Jij was behoorlijk overstuur, hè, toen u hoorde dat die tekst op de stenen ontcijferd was. Onzin. Niemand kan die tekst ontcijferen. Hoort u het inspecteur? Meneer weet van de stenen en van de tekst. Ik weet van niets. Oh nee? Wie graaft op de plaats waar deze steen gevonden wordt, zal de opperste macht voor zich hebben. Wat heb je daarop te zeggen? Als je denkt dat dat daar staat, ga dan graven. Dat zullen we, vriend. Op de plaats waar mijn steen gevonden is. En op de andere plaatsen. Waar komen die andere twintig steden vandaan? Ik zeg niets. Wat is er te vinden op de plaats van die stenen? Nou? Jullie zeggen dat er iets te vinden is. Niet ik. Wat is daar te vinden, verdomme? Hou je kans, Stevens? Hier alstublieft. Meneer Melden. Morgen gaan wij naar uw land met een graafploeg. Mooi zo, Goh, dank u. Dat doe ik niet! Ik zal zorgen dat je niet gaat. Mijn mannen zullen kop dicht, jij! Ja. ja? Hallo, Connors, hallo, Connors, hier, Danny. Kom maar. Connors, er is hier een... Danny. Danny. Danny. De Blauwe Zaden Door Paul van Herk Bewerking Tom van Beek Ik zal die er maar uitzetten Ja Het lijkt erop dat de heren geen halve maatregelen nemen En wie weet weet hoeveel ze zijn Nooit vertoond Heel dorp we zijn er bijna. Enig idee waar we hem kunnen vinden. Ik heb hem naar het huis gestuurd, dus laten we daar eens maar eens kijken. Licht uit. Ja. Zo. Hartstikke donker. Want die randregen, je ziet geen hand voor ogen. Ja, langzaam nu. Daar is hij, de weg naar de boerderij. Links. Hé, hey, wat is dat voor licht daar? Waar? Daar in de verte. Kijk, dat zou hem kunnen zijn. De wagen van Danny. We kunnen beter stoppen. Als er nog van die kerels in de buurt zijn. Ja. Dan... Dat is hem. De deur staat open, binnen ligt je brand. Maar niemand te zien. Wilt jullie mee? Ja, natuurlijk. Ja, Mooi zo. Danny was bij de molyfoon toen het gebeurde. We kijken dus eerst bij de wagen. Ik ga er recht op af en jullie dekken links en rechts. Goed. Okay. Waarschuw als er onraad is, fluit twee keer. Wie iets ontdekt heeft, één keer fluiten. Duidelijk? Ja. ja. Daar gaat hij dan. Ja. Blijf weg uit het licht, anders zijn we een prachtig doelwit Schot in de schouder. Zeggen, het is niks ergens zo zouden zien, maar hij is nog steeds buiten westen. En de andere? Dood. Verdomme. Pak Danny mee en ticht ja. naar de auto. Geen tijd. Schuif hem maar naar de achterbank. En dan weg met deze wagen. Als hij het toch doet, de tenminste... mensen. Schiet op. Gelukkig. We zijn dus nog niet weg, dat heb ik gemerkt, ja. Komen ze ons niet achterna? Nee. Hoe is het met Danny? Stop dadelijk maar even, dan zullen we zien of we hem bij kunnen brengen. Wat stelt er maar bij? Als we eerst hulp geven. Nou, ik ben blij dat ze er niet bij is. Dat ze veiliger wel in het hotel zit. Goed idee van u, inspecteur, om z'n terug te laten gaan naar huis. Ja, ja. Zet hem hier maar even langs de kant. Vrij genoeg weg, denkt u? Zo. Even een slok op mijn heuples. Eh. Uh. Wie heeft de verstand van verbandleggen? Ja, geen manier. Waar? Waar ben ik? Inspecteur... Oh. Stil maar, Lenny. Niks aan de hand. Du duizelig. Ik ben... Buiten Westen geraakt. We brengen je meteen naar het ziekenhuis. Stevens dacht even een noodverband. Kan je vertellen? Ik weet niet. Ik heb... Ik heb niets gezien. Maar... maar in de verte dat licht. Licht, ja. Lampen. Ze, ze hadden lampen. En ik kon zien dat ze... dat ze bezig waren met een... een, een dragline of zo. Dat was het wat je daarnet hebt gezien, Stevens. Ze zijn al het graven. Ja, ja. En, en toen, toen opeens... Huh? schoten. Hm. Maar... zijn die jongens... Maak je daar maar geen zorgen over. Eerst jij, en dan zien we wel verder. Ja, wat verder... Met z'n hoeveel waren die kerels dan niet? Geen idee. Dank u. Bij die... Bij die lamp heb ik er een, een... stuk of tien gezien, maar... Het moet er nog meer geweest zijn. Bewaking. Ja, ik zal ze twee van mijn beste mensen. Dood! Dat is dat. Wil jij verder rijden melden? Prima. In een politiewagen scheuren, daar krijg je niet iedere dag de kans voor. Nou, schiet dan maar op. En wil ik die tijd contact bij met het hoofdbureau. Overmacht. Dan kunnen we niet met z'n drieën tegenop. Hallo 25, 25. hallo op 25, hier Connors. Gaat het er Ja. Slap. Pijn. Nogal wat bloedverlies. Hoe lang nog? We zijn er zo. Hallo 25, hallo op 25, hier Connors. Hallo Connors, hier Henderson. Wat wil je op dit onthalen? Ja, ja, daar heb ik hem. Commissaris, hier Inspector Connors. Ja, maak het kort alsjeblieft. U weet van die sheriff die we in echtin hebben genomen. Die zat uit Chacumba? Ja. Die zitten veilig en wel opgesloten. Ja, maar zijn handlangers zijn aan het graven op het terrein van Melden. De laatste graven, stel ik je fanatici. Zegt u dat wel? Die fanatici hebben mijn mensen onder vuur genomen. Wat? We zijn op weg naar het ziekenhuis. Eén heeft een schotwond in de schouder. En de andere. Straks, commissaris. Zijn ze dood? We zijn er. Breng jullie, Danny, weg. Zo, voorzichtig. Ja, zo, doe maar. Voorzichtig. ik ja. vroeg Dood, twee man. En de aanvallen? Zijn nog steeds bezig. Ze graven. Waarschijnlijk op de plek waar die steen gevonden is. Of... Ja, ik heb een rapport gelezen. Hoeveel man? Weet niet. In ieder geval meer dan tien. Geen partij voor ons. Dat werkt voor de federale recherche. Daarom bel ik nou juist, voor versterking. Dat krijg ik vannacht niet voor elkaar. U bedoelt? Een complete veldslag. Improviseer. Wat dan? Veel mogelijk. Verzamen gegevens. Morgen het uit. Dus geen actie? Geen actie. Als het morgen maar niet te laat is, de hemel mag weten wat ze erop gaven. Ik kan er niks aan doen. Hou contact. Jawel, commissaris. Zo. De Benny is verzorgd. En? Geen versterking. Geen actie. Observeren, dat is alles. We kunnen onverrichtige zaken weer naar huis. Geen sprake van... Ik wil weten wat ze daar uit de grond halen. De brutaliteit. Met volle lichten. En met een dragline. Hoe hebben ze dit hier gekregen? Met die trikker daar. En daar staan nog meer wagens. En een wachtauto. Ze zijn iets aan het inladen. Kan jij het zien? Hier, wil kijken. Dank u. Net in donker. Ik zie niets. Daar. Daar komt iemand aan. Showa met iets. Ja. Groot en rond. Lijkt wel een enorme ballon, een, een pompoen of zoiets. Hij moet behoorlijk zwanger zijn. Hij loopt er zo moeilijk mee. Hij gaat ermee naar de vrachtwagen. Hier. Kan je het zien? Er ligt al een hele stapel van die dingen in de laadbak. Ja, eens kijken, Ja. Ze hebben een mansdiep gat gegraven. Al die kerels hebben handschoenen aan. Ja. Ze weten waar ze mee bezig zijn. Hoe vertel je? Kerels? Ja. Waarom? Ik wil zo'n ding, zo'n knop of wat, ook is kisten pakken zien te krijgen. Alleen observeren, heren? Ja, dat geldt voor de politie. Maar ik als particulier mag toch zeker wel proberen iets van mijn wat te redden. Hoeveel, Stevens? Op zijn minst zes bij de kuil. Eén op de dragline. Drie bij de vrachtauto. En daar lopen er nog twee. Dat is half. Weer wachtposten. Wacht even. Hoe wilt u het aanpakken? Geen idee. Afleiding. Eén bij de auto. Daar. Nee. Nee. In de schaduw. Met een stem. En nog twee achter de kou. Ook gewapend. afleiden. Is er een weg? Dan zou ik hem met de auto rond kunnen rijden. En beschoten worden. Is er een weg? Nee. Nee. niet meer dan de karrespoor. Achterwaar ze nu aan het graven zijn. Mooi. Waar komt het uit? Hm? Links op de grote weg. En rechts? Op het pad naar de boerderij. Dus ook op de grote weg. Wat wilt u doen? Zet je horloges gelijk. Over precies tien minuten rijd ik met zwaailicht en sirene over het pad. Als ze beginnen te schieten, zet ik die sirene af, doe alle lichten uit en rijd zo snel mogelijk door. Ik kom van daar naar daar. En wij? Jullie sluipen tot zo dicht mogelijk bij de vrachtwagen. In tien minuten ben je daar. Als de wachtpost daar is afgeleid, sla je je slag en je komt naar het pad. Daar pik ik jullie op. Zou dat gaan? Gewacht. Ander plan? Nee donker en de regen kunnen ons helpen. Ja. Bent u verantwoord in opzichte van... Schiet dan maar op, ik wil ook weten wat er voor knallen zijn. Tien minuten, heren. Ja. Nu. het, stel het. Stel het. Stel het. Stel het. Ik heb ook die stem nog. Runnen! Die kant op! Ze komt ons achteraan! Wacht maar even. Zo, dat zal ze leren. Zouden ze ons volgen? Dat dacht ik al. Ze zijn nog niet van ze af. Je kunt u dus ze afschudden? Als ze niet beginnen te schieten, wel. Daar heb je het, gaat donderen in de glazen al. Licht eruit. Er zal niet veel helpen op dit rechte stuk weg. Ja, wat nou? Wat nou? Niks aan de hand, ze zijn nog te ver weg. Is er ergens een blik olie? Kijk maar achterin, er staat allerlei rommel. Schot, mooi zo. Een plastic ja, die kan met vijf liter nog wel. Wat wil je doen? Wacht maar, heb je een mes? Ja, hier. Zo. Overkant eraf. Stop waar de eerste de beste mocht. En gooi de wagen zo ver mogelijk aan de kant. Motor af en licht uit. Oké. Okay. O, oh, die op de weg. Daar komt hij. Alsjeblieft, professor. Daar zijn ze. Als het goed is, moeten we hier de opperste macht voor ons hebben. Blauwe vruchten of zaden? Heren, ik ben blij dat u me van midden de nacht uit mijn bed hebt gehaald. Het heeft moeite genoeg gekost om ze te pakken te krijgen. Eh, kunt u er iets mee doen, denkt u? Of ik er iets mee kan doen? Ik ben blij dat er twee zijn. De ene kunnen we onderzoeken en de andere kunnen we misschien planten. Ik geloof dat we op het spoor zijn van iets heel geweldigs. Ja, ja, ja. ja. De wetenschap zal schudden op zijn grondvesten. Hm? Huh? Oh, ja. Ja, ja, dat ja. wou ik net zeggen. Bent u nog verder gekomen met die stenen? Die uh, stenen? Ja, dat is merkwaardig. Ik ben er nog steeds niet achter wat voor materiaal het is. Ik heb er een paar diamantbeuren op versleten, maar ik kom er niet door. Waarom zou u door moeten komen? Ja... Um, ik heb steeds gevonden dat het gewicht zo gering was voor hmm. zo'n zo hard materiaal. Ik heb nu het soortelijk gewicht kunnen bepalen. Ja, en? Dat is van dien aard dat er maar één conclusie mogelijk is. En dat is? De dingen die u stenen noemt zijn hol. Hol? maar ja, wat zou er dan in kunnen zitten? Hol? De zaak wordt hoe langer hoe geheimzinniger. Zou die sheriff dat ook weten? Die sheriff weet een hoop meer dan wij denken, Matt. Hij wist ook precies waar hij moest graven. En dat hij moest graven. Maar hoe krijgen we die man aan de praat? Oh, we zijn heel goed in staat om zelf de antwoorden te vinden. Nog een ogenblikje. Bakers hier. De telefoon midden in de nacht. Voor u, meneer Melden. Met Melden. Meneer Melden, inspecteur Connors vroeg om u te bellen. Ja? Het politiebureau is overvallen. De sheriff is ontsnapt. Oh, my